Welkom iedereen bij de eerste aflevering van Moi c'est De podcast met al het nieuws van Studio 100 en de Plops aparten. Um, even voorstellen wie er hier bij me zit. Ik ben Ruben en bij me zit Bo. Dag Ruben. Dag Bo. Uh, ja, Bo... Waar, waar stamt onze podcast van, vanuit? Misschien kun jij dat uitleggen? Ho, oh, ja, ja. Het idee van de podcast is natuurlijk... Ja, we zijn al bij Studio 100 fans. En we werken samen aan de Studio 100 .eu, Die toch al twintig jaar bestaat. Waar we hebben allebei al enige tijd aan meewerken. En ik denk ook dat we allebei een fan zijn van een bepaalde soort podcasts. Dus ik denk die combinatie heeft ons tot deze productie gebracht. Ja. Inderdaad. En je hebt daarnet ook verwezen naar de site studiehonderdfan.eu. Uh, dat is eigenlijk onze site waar we heel veel naar gaan verwijzen. Ik vermoed in deze podcast toch, omdat uh, daar kun je nog meer informatie vinden over, over alle onderwerpen die we hier sowieso ook bespreken. Inderdaad. We gaan hier wat over praten, over alles wat we... Gepubliceerd hebben van nieuwsberichten. Maar we zullen op sommige onderwerpen iets dieper ingaan, maar op andere dan weer niet. Maar de aller, alles waar we over praten is ook sowieso terug te vinden op onze website. Goed, dan stel ik voor dat we al meteen kunnen beginnen met, met het eerste nieuwtje. Inderdaad. En dat is uh, sinds kort het uh, Popsalant aan solliciteren in, het, in een achtbaan. Ja, ze hebben dat één middag gedaan toch? In Heidi Draait. Wat deels ook wel een, een promotiestunt gaat geweest zijn voor hun nieuwste achtbaan natuurlijk, want ze zijn landelijk in, in het nieuws gekomen, ermee. Inderdaad, ik denk dat ze twee vliegen in één klap geslaan hebben. Inderdaad, hun achtbaan nog maar eens in het nieuws brengen en ondertussen ook de broodnodige personeel vinden voor in hun parken, want dat is toch elk jaar een probleem met de zomervakantie die eraan komt inderdaad. Het heeft natuurlijk ook te maken met het park. Het wordt steeds populairder, er gaan steeds meer mensen. Maar ja, er moet ook steeds meer personeel. En het wordt soms moeilijk om het allemaal op te vullen. Ja, inderdaad. En, en ook elk jaar uitbreidingen. Want elke nieuwe attractie, ze hebben er nog geen... alleen zeker nu niet. Voor Heidi hebben ze niks weggehaald. Dus er zijn ook twee attracties bijgekomen. Met Heidi al vier man personeel. Ik vermoed de kleine draaimolen, de diermolen, daar nog een man personeel extra, winkeltjes, het de, de restaurants. het dus komt er allemaal maar bij natuurlijk. Inderdaad, dat komt steeds meer bij, dus ja, dat betekent ook meer personeel. En zeker nu met de nieuwe indoorzone, staat er uh, toch zeker tegen de verwachtingen twee man per aan de attractie, geloof ik aan Heidi? De, de, de laatste keer dat ik er was, stond er effectief vier man aan de attractie. Eén in de inkom, Twee die de beugels controleerden, en dan één die uh, enkel voor de bediening was. Ja, inderdaad. Dus uh, dat is toch... dan bij plops. is het, qua operations, staat er minder man aan de attractie. En ja, bij Heidi stond er opeens veel meer mensen, dus dat is toch... Daar, ja, dat is voor het personeelbestand toch al een uitbreiding nodig. Inderdaad. En uh, het, het werkt ook, hun, hun aanpak bij Heidi, want er waren, voordat de Heidi open ging waren er toch redelijk wat vragen omtrent de capaciteit. Maar ik zie op forums en dergelijke toch dat de capaciteit voldoende is. En zeker met het aantal personeel dat er goed wordt doorgewerkt. Dus hopelijk wordt het ook verder uitgerold naar andere attracties dat, dat, daar, de operations, dat daar de capaciteit iets naar boven gaat. Ik heb laatst gelezen, ik geloof op pretparken.be het forum, dat er laatst ook aan het bos van Plop extra volk stond aan de Operations. Dus het, zoals het er naar uitziet, beginnen ze daar toch mee uit te breiden. Dus dat is toch wel een pluspuntje. Ja, inderdaad. Aangezien Plop ze toch wat de reputatie had van qua Operations, allemaal wat trager ging. Zeker als er maar één of twee man staat aan een attractie die al moeilijker is om wat veel tijd in beslag neemt. En een lage capaciteit. Die film gaat natuurlijk de capaciteit achteruit. En... We kunnen alleen maar hopen dat, dat het zo verder gaat. En dat ze blijven werken aan, aan de capaciteit. Dus ik denk dat we naar het volgende puntje op onze agenda kunnen gaan. Ja, en dat is de tweede teaser van de tweede Maya de Bee film. Dus Maya en de Honing spelen, Als ik het goed voor heb. Ik ben de titel ontsnapt me nu even. Ja, uh, de internationale titel is Maya de Bee, de Honey Games. Maar een officieel is er nog geen uh, Vlaamse titel vrijgegeven. Bij deze, ze mogen het <laughs> Inderdaad. <laughs> uh, ik heb hem niet gezien, want ik was op vakantie. Maar uh, jij ongetwijfeld wel. Ja, het, is, het vond het een leuke teaser. Het was geen beelden uit de film, gewoon de figuurtjes, een kleine sketch eigenlijk die dan zo de film aankondigde. Het was ook een uh, teaser die gebruikt werd voor het filmfestival in Cannes. Ja. Waar dat ze uh, toch de film aan de man probeerden te brengen. En ik denk toch wel dat dat met de hulp van deze teaser toch goed gelukt is. Al hadden ze niet veel meer nodig, want de film is reeds aan 110 landen verkocht. Dat is al een goed aantal. Ik denk de eerste was aan... Een 190, als ik me goed herinner. Ja, het, het zat in de buurt, hoor. Ik weet het niet meer precies, maar het was... Zat er kort in de buurt, dus ik denk dat de film het toch internationaal gezien minstens even goed zal doen als de eerste. Ja, laat ons hopen en uh, dan maar beginnen aan de derde mijl bij de na deze. Inderdaad, want dat is, wat ik heb gehoord komt die er toch aan, dus... In een aantal jaren, dus... Dat zou mooi zijn. Inderdaad, dus. En wie de teaser wilt zien, die kan zeker op onze website dit vinden in het nieuwsbericht. Um, er waren ook... ...de eerste foto's van het nieuwe seizoen van Nachtwacht... ...met een opmerkelijke gastrol toch wel? Inderdaad. Free Sofrio, Megamindi... ...speelde een gastrol in het derde seizoen van Nachtwacht. Inderdaad. En zo te zien zal zij een van de monsters spelen? Ja. Het, het, het was er... ...het was redelijk eng. Het was een redelijk eng monster, als ik... het Ja, het is, het is iets, precies of zo aan de kant van haar gezicht... ...dat ze wat verbrand is geweest. Zo'n oude brandwonde. Ja, ik... Ik probeer Nachtwacht te volgen. Ik, ik zie niet alle afleveringen, maar ik, ik vond het toch. Ik vind het toch een van de leukere producties dat er tegenwoordig zijn. Inderdaad, het is een heel leuke productie. Ook de cast is zeer goed, vind ik. Uh, er zijn een paar zeer goede acteurs die kun je gastrollen spelen. Zoals nu Rees Sofrio En ook, ja. De, de opnames voor Daddy's zijn eigenlijk nog niet zo lang bezig, maar toch hebben ze al de fans van een aantal foto's zal zien, dus dat is al zeer leuk. Inderdaad, en ik vermoed dat het derde seizoen terug in het najaar op ketnet zal te zien zijn. Inderdaad, waarschijnlijk september, oktober, in die periode ergens zal de nieuwe reeks te zien zijn. Dan kunnen we overgaan naar het volgende puntje. Ja. En dat is de nieuwe videoclip van Ghost Rockers vallen en weer opstaan. Mijn eerste vraag aan u is Ruben, wat vind je van de clip? Ik vond hem redelijk basic. Inderdaad. Uh, vooral een optredengevoel had het mij ook. Dus mm -hmm. ze zijn... Uh... Ik, vond ook, ik vond ook de club is redelijk basic. Vooral veel zwarte doeken eigenlijk, licht, een beetje zo'n soort theater opstellen. Maar het heeft wel iets. Het heeft zo... Het heeft iets. Ja, absoluut. Absoluut. Het had, het, moest niets, het had niets meer nodig. Het was basic, maar hoe? Uh, mooi, mooi spel van, van kleuren ook en, en zo. Dus. Inderdaad. En wat mij opvalt aan de Ghost Rockers-clips is dat er toch vaak iets anders is. Er zijn andere camerabewegingen. Het concept is van elke clip wat anders. Terwijl bij sommige producties heb je vaak hetzelfde van camerabeweging. Wat een beetje hetzelfde concept. Terwijl hier nu met deze clip is het toch wel. De Ghost Rockers veranderde telkens weer, dus ja. dat dus vind ik wel interessant in deze productie. Ja, inderdaad. Ik kan wel alleen toejuichen, natuurlijk. Inderdaad. En het nummer zelf. Het nummer zelf is natuurlijk al uh, eventjes te downloaden via iTunes, maar ook op, uh, van het derde album. Wat vind je van het nummer zelf? Het, uh... oh, ik ben echt slecht met... Ik denk, het derde album van Go The Ghost Rockers is echt slecht in mijn geheugen. Ik weet dat ik de meeste hoef in, maar ze staan niet op mijn iPhone, dus dat is het probleem. Dat is het probleem, inderdaad. Ik vind, persoonlijk voor mij is zijn toch een van de mijn lievelingsnummers van het derde album. Dat vond ik toch zo'n uitschitter. Het heeft een catchy refreintje, het heeft een leuk melodietje. Ik vind het eigenlijk alles hebben voor een topnummer te zijn. Ja, hopelijk uh, verkoop het ook goed, als, als singeltje, dat de, de rockers weer... Ja. Ik weet niet wat. Ze blijven, ze blijven het doen, dus ik vermoed van wel. <laughs> ja, de Ghost Rockers toeren ook veel deze zomer. Um, ja, inderdaad. Dus blijkbaar zullen ze daar ook uh, een paar andere versies van hun eerdere liedjes, ook van het eerste album, zullen ze daar andere versies van spelen tijdens de live optreden. Inderdaad, ik heb al een, uh, via een amateuropname gehoord dat ze een uh, wat rockerigere versie van Billy brengen. Dat vind ik ook wel leuk gedaan. Al ben ik toch iets meer van de akoestische versie van Billy. Ja, dat is natuurlijk ook het, de versie dat we meest gewend zijn. Inderdaad. Maar ja, het is iets het is anders, maar het is ook weer leuk, het is, ja. En het najaar natuurlijk de tweede Ghost Rockers on Tour. Inderdaad. Het, het, natuurlijk, uh, het najaar kwam ook het nieuwe seizoen uit, maar de opnames daarvan zijn al een tijdje afgelopen, dus waarschijnlijk door... Daardoor dat ze nu meer tijd hebben om te toeren en op te treden, omdat de opnames al een tijdje achter de rug zijn. Ja, die zijn zelfs vorig jaar opgenomen, als ik me goed voor volgens... heb. ik geloof dat ze in blok eigenlijk met het de derde seizoen zijn opgenomen, dus dat die opnames wat doorheen liepen. Dus uh, er staat al veel nieuws van de Ghost rockers op... op ons te wachten. Inderdaad. Een laatste seizoen en nog een tour. Inderdaad, want ik heb uh, via het contacten gehoord dat uh, het decor zou al afgebroken zijn. Want dat was een gebouw wat uh, Studio 100 huurde. En dat zou al leeggemaakt zijn. Het huurcontract zou gedaan zijn. Ja, dat, dat had ik ook gehoord. Dus ja. Nog één seizoen om, om te genieten van de Ghost Rockers. Inderdaad. En misschien hopelijk nog een tweede film. Ja. Er sowieso iemand, nog een nieuwe CD. Als er iemand van Studio 100 luistert, zeker doen. <laughs> Ghost Rockers is natuurlijk redelijk nieuw. Nieuw, het is ook al vier jaar oud, maar eh, toch een redelijk nieuwe productie. De, een iets oudere productie is Plop, en die viert dit jaar hun twintigste verjaardag. Inderdaad. Ik, ik voel me opeens heel oud. Ja, inderdaad. Is... Echt, ik, ik voel me de, oud. Het lijkt gisteren alsof dat, dat ik thuis ochtends voor uh, de tv zit kijken naar de avonturen van Kabouter Plop. En zijn vrienden. <laughs> Inderdaad, ik heb hetzelfde gevoel. Ik herinner me dat ik zo bij mijn oma en opa's weekends bleef logeren. Dat met de boterhammetjes morgens, dan een beker chocolademelk en dan naar Plop kijken. Ja, M mijn eerste vhs cassette de Eendjesvissen. <laughs> oh ja, die heb ik ook nog. <laughs> die hadden we ook bij mijn oma en die is redelijk uh, ja, kapot gespeeld. <laughs> Kun je hier boven nog leggen. zou deze moet op zijn nog. Ja. Maar ik heb ze nog liggen, dus. Uh... Uh, maar voor 20 jaar Plop kunnen we toch ook redelijk wat nieuws verwachten. Er komt een nieuwe show volgend jaar. Inderdaad. Uh, en de, dat zal terug met uh, smal zijn, dus niet met kabouterlui. Nee, dus ik vrees zo voor dat we. ...Kabouterlui niet meer gaan zien... ...wegens de redenen. Natuurlijk dat de acteur... ...die Kabouterlui speelde... ...een tijdje geleden kanker heeft gehad... ...en ik denk dat... ...het toch zijn tol heeft geëist. Ja, ja. Ik vermoed het ook. Ja, de acteur was natuurlijk ook al wat ouder. En ja. Het je jammer natuurlijk. Ja, inderdaad. Inderdaad. Je zag hem toch helemaal altijd... amuseren op het podium als lui. Dus... Inderdaad. Dat, dat, als je één ding ziet... ...aan de, bijvoorbeeld de DVD's van de shows... ...dan zie je dat... Dat hij zich amuseert. En ja, het is natuurlijk spijtig dat we dat niet meer gaan zien. Maar ik vind Smal wel een leuke aanvulling. Ja, ik heb iets minder met Smal maar dat heeft... Persoonlijk ook. Ja, dat heeft, was... dat heeft de reden dat ik van het tweede seizoen van Spring... dat dezelfde actrice is. Ah, ja, inderdaad. <laughs> ja. Ik was van de nieuwe Kabouters... had ze het eerste seizoen enkel plus... Uh... Klop, Kwebbel en Lui. En dan daarna kwamen dus Smal en Smul erbij. En ik was toch een, eerder een fan van Smul dan van Smal. Ja, ja. Maar dat, vind ik, wel spijt, dat ze... ik had graag Lucas nog eens een keer gezien in de rol van Smul. Ja, maar ik vrees dat dat er ook niet meer zit aan te komen. Ik vrees het ook niet. Ik... Of misschien dan toch nog in het nieuwe programma, want ze krijgen ook een nieuw programma. Inderdaad, er zou een nieuw uh, programma komen. Maar is daar al iets van bekend? Nee, het enkel is bekend geraakt. Uh, ze hebben enkel gemaakt in de persbericht dat het op uh, VTM Kazoom gaat uitgezonden worden, maar voor de rest is er nog niets over bekend. Ja, dus dat wordt uitkijken wanneer dat we dat kunnen verwachten. Uh... Ja, ik verwacht ergens het najaar. Ja, dat zo. Misschien, want het vorige jaar gaan ze toe. Hè? dus ik verwacht... ...voor jaar van 2018, dus ik verwacht toch... eind dit jaar dat er iets op televisie zal komen. We, we, gaan, we gaan het merken. Dus ik kan... Inderdaad, het is afwachten. Ja, ik kan er niet veel uh, van... van uh, ...over... Nee, het is, Allee, het het is afwachten. <laughs> um, wat dat er wel al is, is... ...een nieuwe versie van... ...de kabouterdans. Inderdaad, met... Uh, ...de kabouters hebben samengewerkt... ...met de Belgium's Got Talent-winnaars... ...Baba Yiga voor een, een nieuwe remix van hun uh, hit de kabouterdansen te maken heb je, hem, heb je hem geluisterd? want persoonlijk, ik heb hem totaal niet beluisterd weinig geen interesse in Baba Yaga en geen interesse in remixen dus, ik heb dat echt gewoon geskipt ja, ik wou hem skippen, maar voor dit hier heb ik hem toch maar beluisterd en ik kan zeggen, je mist niet veel ik, ik ben ook niet zo'n <laughs> fan van remixen, ik vond de remix van Phil Wilde, de eerste remix, wat ze de jaren 90 hadden gedaan, vond ik nog leuk maar ook, ja, deze, ik vond het uh, overdreven. En ook, ja, ik heb ook niks met Baba Yiga. Ik heb zelf dit seizoen van Belgium's Got Talent overgeslaan. Dus, ja. Ja, ik, de enige, ja, ik weet niet of je het remix kan noemen, maar de voetbaldans die vond ik dan nog leuk gedaan, maar... Ja, inderdaad. Tot, tot zover ook, want... Ja, maar ik vond het, ja, voor de mensen die van techno houden zal het leuk zijn, maar... Voor mij, mij persoonlijk zegt het zo niet veel de... Ja, mij ook niet. Dus... Uh, kunnen we... Ja, absoluut. <laughs> we zijn het erover eens. Uh, iets groter nu natuurlijk. <laughs> het was al bekend dat uh, K3 een nieuwe film krijgt. De K3 Love Cruise. Maar nu zijn ook al de eerste gastacteurs bekend gemaakt daarvan. Inderdaad. Uh, de opnames zijn ondertussen een paar dagen geleden gestart op de SS Rotterdam. In de haven van Rotterdam. En uh, de eerste gastacteurs die officieel bekend zijn gemaakt zijn Nicolette van Dam en Tim Dousma. Nicolette van Dam is een Nederlandse actrice die vooral bekend is als uh, Bionda, geloof ik, in Zoep. Ja. Dat is al een ja. ouder reeks en ze heeft ook een uh, gastrolletje gehad in een plopfilm en in de laatste special van het Huis Anubis. Ja, inderdaad. En Tim Dousma is een Nederlandse een zanger, zanger dacht een Nederlandse ik. Ja. Zanger. Die uh, vorig jaar, in, of twee jaar geleden, in de Nederlandse versie van de musical Grease heeft gespeeld. En ja, dat, wat ik ervan heb gezien, zag het er toch wel goed uit. Dus... Ik weet niet wat die acteerervaring heeft. Ik zal eventjes kijken naar een biografie op Wikipedia. Hij <laughs> <laughs> uh, heeft, ja, heeft ook al uh, een kleine rol gehad in De Hel van 63... Uh, ja, natuurlijk. En, en ja, hij heeft meegespeeld in geweest, dus daar heeft hij natuurlijk wel wat ja. geacteerd natuurlijk. En blijkbaar heeft hij met Nicolette van Dam uh, ook de Next Boy-Girl Band gepresenteerd. Ah, dus dan kennen ze elkaar, dat zal misschien, misschien voor wat chemie gezogen tussen de twee. Ja, inderdaad. Uh, maar er zijn, ook, er, is, er zijn ook twee oude bekenden. Uh, aangekondigd, namelijk... Inderdaad. Alle, aangekondigd nog niet, maar van setrapport. Mensen die op de set aanwezig waren, hebben toch al wat informatie naar buiten gebracht. Dat zijn uh, Jacques Vermeire en Winston Post. Inderdaad, de twee oude, oude K3 uh, acteurs dan die in Halo K3 meespeelden en ook in de ja. voorgaande K3-films. Dus, ja, Jacques Vermeer natuurlijk als Marcel en Winston als pas. Inderdaad, en ik ben eigenlijk verbaasd. Ik had het niet verwacht dat ze, dat ze gingen terugkomen. Nee, ik ook niet. Ik, ik dacht, dat hoorde bij de oude K3. Inderdaad, en ook omdat uh, in het persbericht van de Nicolette van Dam en Tim Dousma, die aankondiging, stond dat, uh, dat uh, Tim Dousma de rol van Alex, de buurjongen van Hannes, speelde. Dus ik dacht, ja, dat... We gaan winsten en uh, Jaak toch niet zien, maar blijkbaar wel. Ja, we hebben ze ook net alle twee een cruise uh, geplaatst. Inderdaad. <laughs> nee, ik, ik ben heel blij om hen te zien. Dat bleef toch zo? Ten eerste, ik ben een grote Jaak Vermaire van. En dan ja, ja dat en... ze toch terugkomen in het K3-universum. Ja, leuk. inderdaad. Een beetje een crossover tussen oude en nieuwe K3. Inderdaad. En uh, ik heb eens wat gekeken online. En Meta Gramberg, die de rol van Rosie speelde. Uh, die gaat blijkbaar niet aanwezig zijn in de film. Uh, die had toch... Ze hadden haar een vraag gesteld. Iemand op Facebook van... Uh, of Twitter ga je inschepen op de K3 Love Cruise. En ze had gezegd dat ze toch aan, aan Wal ging blijven. Dus... Ik zo Wat wel jammer vind ik. Van Hallo K3 was dat toch een van mijn favoriete personages. Rosie. Ja. Ik vind Hallo K3 oké okay van... Ik vind eigenlijk een hele goede reeks. Inderdaad. Vooral uh... de eerste twee seizoenen vond ik zeer goed. Ja ook goed niveau van, uh, van comedy. Inderdaad, die hadden ook echt zo'n hoog Friends gehalte. Ja, inderdaad. Denk dat, dat, wa dat was een geweldige reeks, waarvan ik hoop dat ze een nieuwe versie gaan maken met de nieuwe K3. De, de aftrap of de opbouw is gegeven, natuurlijk, met uh, Jacques Vermeer en Vincent, die... Inderdaad. crossoveren in, in, uh, in uh, de Love Cruise, dus hopelijk kunnen we er meer van verwachten. Inderdaad, want het zou wel leuk zijn, natuurlijk. Ja, maar er was nog meer K3 nieuws. Namelijk, er komt een nieuwe single aan. Inderdaad, en die gaat volgende week gereleased worden, volgende week vrijdag. En de titel is Spinacolada. Colada. Je, op de filmpjes heb je een klein stukje kunnen horen van het liedje. Inderdaad. Wat vond je ervan? Oh, het had wel... Het had zo dat Ja, eigenlijk is het een typische K3 single. Ja. Ik, ja, het blijft... Ja. Het is ik, vond, ik vond het een beetje Oya Lele-stijl. Ja, maar ik vind dat dat... Bijna elke zomersingle van K3 heeft wel zoiets. Zoals... Ze hebben allemaal zo dat vrolijke, dat de zomersgevoel. Ja, inderdaad. Dus ik vind dat wel in het rijtje past van zomersingles van de afgelopen jaren. Ja, ik ook. Um, op 9 juni zal die normaal gereleased worden. Dan komt alles dezelfde clip uit, dus... Inderdaad. Ja. Dus meestal op dezelfde dag komt dan ook de single uit, en... Uh, wat leuk is, is een klein beetje van achter de schermen, is dat Piotr Wolfs de clip geregisseerd heeft en Piotr Wolfs is de zoon van Herman Wolfs die sinds het begin van Studio 100 eigenlijk al sinds zelf van toen dat uh, Samson en nog door de BRT werd geproduceerd al het camerawerk doet. Dus dat is wel leuk dat die zijn zoon nu een K3 clip ja, uh, mag regisseren. Um, maar er is deze week nog een Studio 100. Er is nu al een Studio 100-single uh, released, die heel snel er plots was. Inderdaad, uh, de single Krok Monsieur. Krok Monsieur, krok krak, krak. krak. <laughs> ja, um, het is natuurlijk niet een echte Studio 100 van een echte Studio 100-productie, maar van het uh, programma Gert Late Night. Wat Gert Verhulz samen met uh, James Cook presenteert op 4. En voordat we het over de single gaan hebben, ben ik toch wel eens benieuwd wat je van het programma zelf vindt. Ik vind het een, nog iets te gescript bij momenten. Maar ik vind voor talkshow vind ik het een enorm leuke sfeer. Het is, het, is, het is wat vernieuwender dan Inderdaad. gewoon de gast die, die aan de tafel komt, negen minuten een, een babbeltje doen en weer weggaan. Dus ik, het heeft ik vind het een hele goed programma. Inderdaad, ik ook. Het, vind. het, heeft, het, het is een verademing in vergelijking met bijvoorbeeld Van Gils en gasten. Ja. Ik vind uh, er is meer dynamiek onder de gasten. Ja, inderdaad. Gert, Ver, Gert Verhuls is echt geïnteresseerd in zijn gasten. Terwijl Van Gils, ja, die leest gewoon zijn kaartjes af. Dus da, daar is niet echt een gesprek. Nee. Hij stelt een vraag en die antwoordt. En hij gaat er nu verder op in. Hij gaat gewoon naar zijn volgende vraag. Ik, ik vind altijd en... de, de latere uitzendingen, dus iets later in de week, vind ik het leuker, omdat de dynamiek beter zit dan in Inderdaad, de gasten kennen elkaar ja, al wat zijn wel ze zijn wat losser. Ze hebben... Ja, ze kennen elkaar, ze weten waar ze elkaar mee kunnen plagen. Dat, dat zorgt altijd voor, zo voor iets extra. Dat, dat vind ik juist het leuke aan het programma, dat ze aan boord blijven. En, en de, de bootbeelden van deze dag... Ja, ik, ik lig plat met de opmerking van Gert. Dat is ongelooflijk. Inderdaad. Vooral wat opvalt is... Ja, Gert Verhulst en uh, James Cook is een gouden duo. Ik vind ja, dat die twee absoluut. zijn hilarisch. Dat is zo de nieuwe Gaston en Leo zou je bijna kunnen <laughs> zeggen. Dat is... um, maar dus uh, vorige... Of de vorige week, denk ik, dat het ja, gebeurd voor... is? Ja, ergens de... ik geloof de laatste aflevering of zo van vorige week vertelde James Coop dat hij een idee had voor een zomersingle. Ja, die heette Krop Monsieur, hij heeft daar al een paar regeltjes van gedaan. En blijkbaar was de reactie op online goed, want plots zagen ja. we deze week verschijnen dat er een single werd opgenomen, dat er een clip werd opgenomen en die is uh, gisteren of vandaag... Uh, gisteren, is, gisteren zijn zowel de clip als het nummer uitgebracht Ja, dus dat is, omdat we zijn natuurlijk aan het opnemen, dus op 1 juni is alles uitge, uitgebracht inderdaad, en van alle, op 2 juni dus, vandaag dat we deze podcast opnemen staat het nummer eigenlijk al op de eerste plaats in de iTunes top, top 200 op de eerste plaats, dat dus dat is toch wel een succes, dus inderdaad um... Maar, maar natuurlijk, het is, het is raar dat we het hier bespreken, omdat de productie niet van Studio 100 is. Inderdaad, maar het is wel door Studio 100 uitgebracht, maar door Studio 100 en SBS, dus... Dus de single is een officieel Studio 100 product. Inderdaad, het is op Studio 100 label uitgebracht, dus daarmee dat we het hier uh, bespreken. En nu is de vraag natuurlijk, wat vind je van het nummer? Het is in het Frans wat dat moeilijk is. Ik heb de, net uh, deze middag de tekst getypt. Ik had er moeite mee. Het nummer vind ik lachen. Dat is echt... ja, Het, is, de, de het meest... is ook een heel catchy nummer. Ja, ik zit als de schistel in mijn kop. De meest belachelijke dus. tekst dat ik ooit heb getypt. <lacht> Inderdaad. <lacht> <lacht> dat typ ik nog liever. Oh ja, Lele le, en en jeke, jeke. Je, jeke. Je. Ja. <lacht> uh, dus uh, het, qua tekst slaat het nergens op. Uh, ik vind het zo grappig tot en met wat tekst en, en... Inderdaad. Je ziet gewoon ook in de clip dat ze er amuseren. Je moet het allemaal niet te serieus nemen. Dus. Nee, het is, het is ook... Volgens mij hebben ze gewoon gezegd tegen Jameson weet je wat, we gaan het maken. Ja. En we, gaan er het zien, we gaan lachen. <laughs> we gaan ons amuseren. En dat heb ik eigenlijk het gevoel van dit programma ook van we doen het... We, we trekken ons niet aan dat ze zeggen, we doen het gewoon. Ja. Amuseren ons. Inderdaad. Dus hopelijk kunnen we heel de zomerlang James en Hert op elk Vlaams podium zien met uh, Crop Monsieur. Inderdaad. En uh, ja, van gisteren was dan ook de laatste aflevering van Gert Late Night, maar er is goed nieuws voor de fans. Want uh, het programma wordt in het najaar hernomen. Ja, vanaf september. Op de Ivana. Nog altijd. Inderdaad. Dus ik vind het ook wel een leuk gegeven op die boot. Ja, inderdaad. En, en wat, dat er al komt op de kade voor hen voor voor een aan te moedigen en, en alles. Dat ze af en toe dan, iets organiseren. Ja, gelijk gisteren was er een afscheidsfeestje. Ja. Dan kan iedereen iets gaan halen om te drinken. En dan hebben ze volgende week een ballon, uh, watergevecht gedaan. En dat is geweldig. Ja, dat, inderdaad. Dat, het zijn zo programma's die je niet vaak meer ziet op televisie. Nee, nee, correct. Um, dat was natuurlijk een, een heel luchtig onderwerp. Dan gaan we nu iets, een iets serieuzer onderwerp uh, aansnijden. Inderdaad, we gaan het over, over cijfers hebben. Ja, cijfers. Dus jij bent daar iets beter in thuis dan, dan mij. Um, denk ik. Wel... Uh... De jaarcijfers heeft Studio 100 heeft vandaag haar jaarcijfers bekendgemaakt. En uh, het, we, kunnen, alsof, we kunnen zeggen dat het goed gaat met Studio 100. Uh, 2014, een aantal jaren geleden, was het topjaar. Met natuurlijk 1418, waar jij Ruben mee hebt, mee, aan hebt meegedaan. Ja, inderdaad. En natuurlijk uh, met meer dan 350.000 verkochte tickets. Dat was een, uh, een succes, wat, uh, wat de cijfers van Studio 100 enorm geboost heeft. Maar in 2015 was een, een klein dieptepunt, een kleine inzinking met het, uh, de wissel van K3. En natuurlijk boekhoudkundig heel wat al, um, merchandise moet teruggeroepen worden, nieuwe gemaakt en zo. En dat heeft natuurlijk gewogen op het resultaat. Ja. Maar nu in 2016 is het natuurlijk de omzet met 7% gestegen naar een 161 miljoen euro. Mede doordat uh, natuurlijk de... ...de, uh, de K3-show... ...uit de twee K3's... ...dat is volledig op het uh, boekjaar 2016 ingegeven. Ja. Maar ook natuurlijk... De, ...de Ghost Rockers... ...show heeft het goed gedaan en de film... ...natuurlijk, ja... ...maar uh, Maya de Bey heeft daar natuurlijk ook... ...een aan bijgedragen. En... ...zo, uh, so, nu... ...natuurlijk, dat was normaal dat 2015 wat minder was... ...en nu 2016... Zal een, is, een, ...is een piekjaar... Dus ik verwacht volgend jaar weer dat het zich wat gaat normaliseren. Dat K3 is... Het ticketverkoop is nu ook al van K3-show is nu ook weer wat genormaliseerd. Ja, ja. Het zal... De 100% zit weer terug op een mooie koers. Ook weer stijgen natuurlijk, want ze blijven investeren in van alles. Ja, blijkbaar zijn ze aan het zien voor, voor wat overnames. Inderdaad. De, de plop, vooral de PLOPSA en de pretpark activiteiten weten we dat ze uh, al een aantal jaren kijken naar overnames, vooral in Duitsland. Omdat, ja, voor, uh, voor nieuw pretparken. Maar blijkbaar uh, richten ze zich nu ook op het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Uh, maar dat is dan niet voor Plopsa, als ik het goed heb? Dat is dan... uh, nee, dat zijn dan meer naar uh, catalogussen van uh, mediabedrijven. Dus uh, een aantal maanden geleden hebben ze ja. Made for Entertainment overgenomen in Duitsland en nu zijn ze ook in, uh, nog in uh, Amerika en het kijk om gelijknamige namen over overnames te doen. Dus uh, Studio 100 ze Disney op te hielen. We gaan... <laughs> ja, ja, we zijn aan het wachten op, uh, op het persbericht. Uh, Studio 100 koopt Disney, maar... <laughs> dat, dat, dat, daarmee zou ik heel blij zijn. <laughs> <laughs> Ik, ik vrees dat dat niet echt haalbaar is, maar ik we gaan dat zien het. wat, dat er, wat dat er van. Uh, wat dat er gaat gebeuren, natuurlijk. Het is interessant uh, om, om te zien. Inderdaad, en zeker. Ja, Studio 100 heeft natuurlijk het potentieel dat het kan blijven groeien, het, zeker nu met de animatierieks en films. Het, het, het, ze krijgen meer bekendheid, worden meer op betere zenders, krijgen ze uh, programma's uitgezonden, natuurlijk. Dat brengt natuurlijk ook mee. Figuurtjes worden bekender. Krijgen meer plaatsen in de speelgoedwinkels. op betere plaatsen. Dus het heeft natuurlijk... Ja, ja. En, en ook in, in Plopsland te pannen. Staat er heel veel uh, te gebeuren. Natuurlijk. Qua, qua groei. Uh, in het najaar bijvoorbeeld starten ze al met de bouw van een hotel. Dat 127 kamers zal, uh, zal tellen. Ehm... Uh, Plus, dan ook nog een vijftigtal vakantiehuisjes. Uh, zoals je waarschijnlijk wel weet, hebben die onlangs een bestaande camping overgekocht. Inderdaad. Um, en daar komen dan volgend jaar de eerste plopsa een uh, Bungalow zal het zijn, vermoed ik. Inderdaad. En, uh, het is natuurlijk in dat het hotel en de vakantiehuisjes natuurlijk de eerste stap in het. Alleen. Nieuwe stap eigenlijk, in de, de meerdaagse bestemming maken van Plopsa, landenpannen. Ja, inderdaad. We Zij, zijn, zijn daar al eventjes uh, mee bezig, natuurlijk. Inderdaad, met de opening van, het, uh, van Plopsa aqua en zo. Dat was al een eerste stap. En dat, ja. dat zeker nu het paar uh, Plopsa ook uh, het hele jaar door open is. Ja, inderdaad. De, de eerste. Um... Hun allee, het eerste. De camping het eerste huisjes zal waarschijnlijk een Vikingdorp of een Kadriedorp worden. Het uh, zal op, in september van dit jaar op papier staan en voor eind 2017 in uitvoering. Uh, lees ik hier. Dus, uh, dus, dus ja. Het is heel... binnen, misschien binnen een aantal jaartjes in een huisje of zo kunnen logeren. Dat zou wel leuk zijn. Ja, inderdaad. Um, ik denk dat we hiermee de cijfers wel een beetje hebben kunnen inderdaad, het, bespreken. Inderdaad, het is ook nog maar een nieuwsbericht. Dus er is ook ja. nog... We hebben eens gekeken op de site van de Nationale Bank. En me, daar stond de jaarrekening nog niet op gepubliceerd. Maar dat verwacht ik in de komende weken. En daar staan meestal ook al wat nieuws in over de nieuwe producties... ...die er ook internationaal zitten aan te komen. Oké. Okay. Dus um, dat... Ja. Uh, zowel Hans Bourlon ziet het al sinds goed tegemoet gaan, want voor de komende jaren verwachten ze groei. Inderdaad, dus ja, natuurlijk, dat komt door het potentieel dat ze hebben. Er zitten ook een heel deel uh, animatie, films en series in de pipeline, dus... Ja, en een nieuw pretpark natuurlijk. Inderdaad, dus... Het, de, de toekomst ziet er goed uit voor Studio 100. Ja, we zijn al sinds benieuwd naar hoe het verder gaat verlopen en... Uh wat er ons nog staat te wachten. Maar dat gaan we dan zien in de toekomst en dan kunnen we alleen maar meer aflevering maken van deze podcast. Inderdaad. Um, vandaag zat er in mijn mailbox nog een mailtje van Studio 100 TV waarop dat ze aankondigen dat er drie nieuwe clips komen deze maand. Uh, 9 juni, Pina Colada, dus de nieuwe K3-single. Uh, de kabouterdans Baba Yaga remix komt, de clip daarvan komt op 16 juni. En op 21 juni is er een verrassingsclip. Nu, daar, ik heb... daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, ik heb geen idee van welke productie ik nog een clip moet verwachten. Misschien een, een nachtwacht of zo, omdat er ook bij stond dat het een mysterieuze verrassingsclip was. Dat zou kunnen, want ik heb ver... Allee, ik, er is een nieuwe videoclip van Nachtwacht opgenomen. Ik, heb, uh, ik volg een aantal mensen op sociale media die aan de reeks mee werken. En daar heb ik toch gezien dat er een videoclip is opgenomen. Een aantal weken geleden. Dus de kans is groot dat richting de, de première van de nieuwe reeks dat ze een nieuwe videoclip gaan lanceren. Ja, maar het zal wel vroeg zijn natuurlijk, hè? op 21 juni. Dus misschien is het nu gewoon een single of zo van Nachtwacht. Dat zou ik ook niet erg vinden. <laughs> nee. Ja, we gaan daar nog een paar weken op we moeten wachten, inderdaad. Hopelijk komen ze. Met meer informatie nog voor 21 juni. Inderdaad. Uh, en anders gaan we ons moeten laten verrassen. Inderdaad. De 21ste om 6 uur op Studio 100 TV. En op YouTube erna. En... Maar ik ben benieuwd. Ik ook. Het, het, het, het, het, het is vooral leuk dat ze zeggen een verrassingsclub. Dat ze nog niet zeggen welke productie of... Dat is denk ik de eerste keer dat, dat ze het zo geheim houden. Dus... Ja, inderdaad. Want meestal is het als ze zo nieuwe clips gaan doen... Dan zeggen ze meestal van... Wel, die productie, of met nu nog niks, Het maakt me nieuwsgierig. Ja, inderdaad. Het <laughs> heeft al zeker twee <laughs> kijkers opgeleverd. <laughs> Absoluut. <laughs> <laughs> um, dan natuurlijk, bij de jaarcijfers hadden we het over nieuwe producties. En één daarvan is een animatiefilm, 100% Wolf. Inderdaad. Uh, die is uh, vorige week of twee weken geleden in Cannes filmfestival uh, officieel voorgesteld door Studio 100 Film de Duitse dochteronderneming van Studio 100 die zich bezighoudt met de internationale distributie van de animatiefilms en uh, dat is een goed nieuwe productie dus niet gebaseerd op een ander personage van Studio 100 het is uh, gebaseerd op een Australisch boek en het wordt ook in Australië geproduceerd door Flying Bark Productions, de anima een animatiestudio van Studio 100 ja. En uh, de, uh, de film wordt geregisseerd door Alex Taderman, die ook de eerste Maya de Bay film heeft geregisseerd. Ja, oké. Okay. En uh, wat is het verhaal juist? Uh, het gaat over een uh, jonge uh, weerwolf, uh, Freddy Lupin. En uh, dat is de telk van een eeuwenoud weerwolvengeslacht, Maar er is iets misgegaan bij zijn eerste transformatie naar weerwolf, want hij wordt geen weerwolf, maar een roze poedel. En uh, dan moet hij... Hij gaat dan naar school, maar waar dat hem dan gepest wordt. Maar hij moet dan de school herenigen. Hij moet zijn leiderschap tonen, dus... Klinkt wel interessant. Ja, inderdaad. En ja, ik, ik weet niet... Is, is er al een datum geprekt wanneer hij opgeleverd moet worden? Uh, ik geloof... Er is nog niet veel van bekend. Ik ga eens eventjes zien. Ik geloof dat hij eind 2018 oh dat is nog een, een heel tijdje dan ja, maar natuurlijk dat, dat kan ik wat werken zeker ja, omdat ze al aan van allerlei riekse be en films bezig zijn ah nee, ik heb hier iets gezien en het zou, de film zou klaar moeten zijn in het tweede kwartaal van 2019 oh, oh dat is nog later ja uh, natuurlijk ja, er, ja de animatie duurt sowieso wat, wat, wat langer natuurlijk Inderdaad, en er zijn ook wel een aantal animatiefilms gepland. Uh, de tweede Maya de Bay-film. Er wordt ook gewerkt aan een Wiki de Viking animatiefilm. Dus ja... En, en nog een natuurlijk... uh, nieuwe Maya de Bay-reeks, dacht ik ook. zeker uh, Inderdaad, daar ja, dus... wordt ook de aan gewerkt. Er zou ook een uh, tweede seizoen van Heidi komen. Ja. Ah. Dus en natuurlijk wordt er ook nog een nieuwe reeks. Uh, Arthur and the Minimoys. Ja, inderdaad. Wordt aan gewerkt. Dus uh, de animatiestudio's zou... zijn wel... Uh, goed. Inderdaad. Ze, te... ze zijn toch <laughs> bezig daar, dus... Het is niet dat ze daar stil liggen. Het is... De ene productie volgt de andere op. Dus we zijn voor de komende jaren... ...voorzien van een nog nieuwe studio In animatiegebied dan toch. Perfect. Um, ik, ik denk dat we hiermee wel... ...wat, wat het nieuws... Uh, kunnen, ...kunnen afsluiten. Inderdaad. Um... Ja, ik zeg het, ik, ik ben uh, net terug van de vakantie, dus ik ben niet zo op de hoogte van het laatste, laatste nieuws. Um, maar jij had gezien dat uh, Neil Hogerson uh, op Frans 3 gestart was, en jij hebt er ook al enkele afleveringen van gezien. Inderdaad, op 1 mei is uh, Frans 3, de Franse nationale televisie, de Neil Hogerson, een nieuwe animatiereeks van start gegaan. Uh, natuurlijk, het is in Frankrijk in, in première gegaan omdat uh, de zender ook als eerste de Rex heeft aangekocht en ook mee voor de productie heeft betaald. Ja, is dus, uh, en... of... ja. ze ook producent dan geweest? Inderdaad, ik geloof dat ze ook co-producent zijn van de Rex. Ja. Dus samen met uh, een Duitse zender, ZDF geloof ik. Um... Heeft er ook aan die gewerkt? Ja, Niels Hoderson is van hun catalogus. Uh, dat ze jaren geleden hebben overgekocht met uh, Maya Inderdaad. de Bij, dacht ik. Inderdaad, dat was in de catalogus van dat ze Maya de Bij en Heidi en Wiki de Viking. En dan zat ook Niels Holgersson bij, uh, Blinky Bill, Skippy, noem maar op. En ja, nu hebben ze de nieuwe versie van Niels Holgersson klaar. En kende je de, de, de oude reeks? Want ik ken het product eigenlijk helemaal niet. Uh, ik heb de oude reeks nooit echt gezien. Ik weet... Ik heb er, nee, ik heb er nooit eigenlijk naar gekeken, maar ik, Dus ik kan niet echt vergelijken. Ja. Naar verhaal of zo, of ze, de, zelf, of ze de reeks kopiëren of nieuwe verhalen, dat kan ik niet zeggen, maar... Ik kan meer zeggen van de tekenstijl en... En, en hoe, hoe was die? Was er veel... Eh... Uh... Was er veel verbetering ten opzichte van een, een Heidi een Maya en Wiki of was het een heel andere stijl of? Uh, het is natuurlijk de, weer een uh, 3D animatie, dezelfde stijl als Wiki en Heidi en, en Maya de Bay. maar ik vind wel dat de, de animaties wel bij pro, de, de productie weer beter vind ik. Ik vind dat de, de, de, de software wordt ook natuurlijk vernieuwd en zo, dus. Ik vind het er zeer goed uitzien. Ook heel veel dynamische camerabewegingen bewegingen. En... Dus het ziet er wel allemaal goed uit. En ook qua verhaal vind ik de reeks ook wel leuk om naar te kijken. Ja? ja. Ik zal daar misschien wat meer over vertellen. Ja, maar, ja, uh, maar ik zeg het. Ik ken er echt een, ik heb ja. niks van. Neu Hovart ja. nooit gezien. Dus ik, ik, ik zou niet weten wat ik kan vragen over, over de reeks. Want ik ken er echt ja. niks van. Het gaat er eigenlijk over de start. Dat is ook de eerste aflevering. Uh, start dat de ouders van Niels. Die gaan op reis. Voor een aantal weken. En Niels moet op de, op de dieren letten. Zorgen dat ze genoeg eten krijgen. Zorgen dat, de, dat er geen wolf binnen kan, kan komen om de beest op te eten. En uh, Niels legt die taken eigenlijk naast zich neer om zich te amuseren. En dan wordt hij uh, betoverd door een... ...door een kapoter of een elf. Het is een kruising van de twee... ...die hem eigenlijk super klein maakt. Oh. Ah. En dan moet hij, gaat, moet hij op avontuur gaan. En, en al die avonturen... ...zijn natuurlijk een... Uh... Probe ...probeert hij terug groter te worden? Of, of is dat niet het van de reeks? Of... Uh, ik weet... ...ik heb eigenlijk de eerste twee afleveringen nog maar gezien, dus... Ja. ...ik heb het de laatste tijd druk gehad. Ik heb, zit nu midden in mijn examens in school. Dus... Maar het, het, volgens mij zal dat ooit wel de bedoeling zijn dat hij aan het einde van de reeks er groot wordt maar nu meer gaat hij erop uit met een gans okay. en uh, de tweede aflevering is bijvoorbeeld heel hilarisch, dan sluiten zij zich aan met een groep ganzen, en daar zit ook een valk tussen die denkt dat hij een gans is <laughs> en die bang is van een valken en ze worden lastig gevallen door een uh, door een vos en ze proberen die te verslaan ja. Hilaar eigenlijk. Ja, sowieso, als, als het een succes wordt in, in Frankrijk en in Duitsland, zie ik de reeks ook wel terug, binnenkort terugkeren uh, in het in in Plopstadpark. Waarschijnlijk wel. Allee, ik verwacht dat toch. Ik denk, je kunt er ook heel veel mee doen. Ik denk, daarmee kun je ook uh, grote... Allee, daar kun je ook een, een themagebied maken, dat iedereen klein is, bijvoorbeeld. Dat is een soort natuur... De pedaloos, uh, ben de pedaloos een andere... Ja, ik, dat, dat is ook een, iets waar dat je heel veel mee kunt naar attracties toe en naar teaming. Ik ben benieuwd wat we, wat we daarvan kunnen verwachten en of we het ook binnenkort te zien krijgen in België. Weet wat er... Het... Normaal gezien wel. De reeks is toch aan redelijk wat landen verkocht. Herinner ik mij van een aantal jaren geleden. Okay. Ik geloof toch aan meer dan 50 landen. Ik weet geen exact nummer meer, maar het was toch een mooi aantal dat de reeks verkocht was. Dus... Ja... Dan we dan dus voor... ik, verwacht, ik verwacht dat de reeks in 2018 bij ons te zien zal okay. zijn. Ik denk najaar Duitsland en dan voorjaar 2018 naar de zomer toe. De, de, de lente, de zomer toe, dan zal de reeks bij ons op televisie okay. zijn. Een buldig om. <laughs> <laughs> Waarschijnlijk VTM kan doen. Waarschijnlijk, maar... Catnet is dus ook niet uitgesloten, natuurlijk, aangezien dat Wiki de Viking ja, daarop uitgezonden werd, Dus het zal waarschijnlijk tussen die twee zijn. Dat wordt dus nog afwachten. Hè. Inderdaad. Het is... Daar valt nu alleen nog maar over te speculeren. Ja. Um, ja ik, denk, ik denk dat we hiermee dan redelijk onze, onze eerste aflevering gehad hebben. Inderdaad, ik denk, we hebben alles overgelopen wat we wou doen, tenzij dat er nog iets is binnengeschoten van, dat wil ik nog vertellen. Um, ik kan nog vertellen dat ik voor de, tegen de volgende aflevering, een review van de Blinky bill film ga uh, maken, want ik heb die net legaal gekocht. <lacht> ja, nee, het is gewoon niet te verkrijgen in België, dus ik heb hem gedownload. Nee, dat is, de film is helaas niet in België uitgebracht, maar wel in andere landen, ja. dus... Maar ik kijk naar je review <laughs> uit. Dus uh, ik, ik ben van plan om die uh, morgen te bekijken, uh, dus dan kan ik daar uh, de volgende keer wat dieper op ingaan. Um, en, en ja, dan gaan we het ook weer laten afhangen van, uh, van het nieuws, veronderstel ik. Inderdaad, we gaan de nieuwsfeetjes goed bijhouden. En... en... Zijn er nog dingen dat, dat de mensen kunnen verwachten uh, van de podcast in, de, in een later stadium? Oh, we gaan van alles doen. Uh, we gaan naar het nieuwe tv-seizoen. Gaan we ook uh, besprekingen houden van Ghost Rockers, van de afleveringen. Uh, we gaan filmrecensies doen. We gaan van alles doen. Dus blijf, kom zeker terug. Ja, en hopelijk uh, af en toe ook eens ergens op locatie. Uh, dat zou heel leuk zijn. En... van uitbrengen. Een interview doen met een acteur of iemand van achter ja. de schermen. Dat zou ook heel leuk zijn. Ah, ik, ik, ik bedenk me nu net nog een iets wat we nog niet besproken hebben. Um, maar het festival waar het Studio 100 aan, aan meewerkt. Ja, inderdaad. Daar hebben we iets over. Uh, lekker klassiek, geloof ik, heet het. Ja, ik, ik ben nu al de, de informatie aan het uh, opzoeken... Uh, het, het, speelt al het gaat door in Boom in augustus, maar ik ben even aan het zien naar de juiste datum. Uh, dus, op 26 augustus in Domein de Schorre in Boom uh, vindt lekker klassiek plaats. Dus dat is een, sowieso een optreden en de programmatie wordt gedaan door Jeff Neven, bekend van uh, Hertley ik hem. Ja, niet. <laughs> en... het is een, toch een bekende al in Vlaanderen. Uh, ja. Uh, Muzikant. Uh, ja, en die wordt begeleid door een symfonisch orkest, La Passione. Uh, en dat zal, een, een, zal sowieso een groot twee durend slotconcert op het hoofdpodium zijn. Inderdaad, en het, uh, het is een combinatie, het festival van de, het eten van jam. Er gaan ook jamkoks aanwezig zijn, en dan klassieke muziek. Ja, en, ik, heb, uh, ik heb een lijstje uh, van welke jamchefs jam -chefs dat er... Uh, Aanwezig zouden zijn, dat is Roger van Damme, Pepe, Mazza, Dominic Persone, Michael Vrijmoet, Jan Buitaart, Jan Tournier, Johan Segers, Dagny Ros, Asmund Zodier, Julie Bakland, <laughs> Manuel Wouters en, ah oh man, Ken Tronghi Trongti. Ik kan dat niet uitspreken. <laughs> Ik hoop niet. <laughs> Met ja, de jam Toppers zullen aanwezig zijn. Ja, en ja. Uh, ja, Jeff Neven is de curator van het uh, festival. En uh, het slotconcert zal gedirigeerd worden door Dirk Brosset. Die ook de muziek van Daans en uh, 1418 heeft gemaakt. Ja. Uh, tickets kosten 25 euro. Dat zou kunnen. Ja. De deur gaan open om 4 uur. En de concerten en de muzikale straatacts. Gaan vanaf vijf uur, beginnen vanaf 5 uur. En om 21 uur start het grote slotconcert. Dus uh, het einde is voor om 23 uur. Oké, okay, en uh, ja, voor als mensen meer willen weten over het festival, die kunnen surfen naar www.lekkerklassiek.be Of natuurlijk onze site studiehondervan.eu Dat kan ook, natuurlijk. Waar <laughs> reclame maken, hè. Dat mag, hè? <laughs> Goed, ik, ik denk dat we hiermee onze eerste aflevering kunnen, uh, kunnen afronden. Ik denk het ook. Uh, ik vond het dan leuk. Ik vond het alvast leuk. Ja, ik ook. Ik ook. En? Een, een, ik, denk, ik denk dat we een goede aanzet gegeven hebben om nog om, om, om, om verder te bouwen. Inderdaad, het is natuurlijk nog een beetje zoeken naar alles, maar... Het, naarmate dat we blijven doen, gaat het ook wel vlotter gaan. Ja, inderdaad. Dus... Normaal komen we terug binnen twee weken. Inderdaad. Ik weet niet wat dat lukt met uw examens. Uh, dan ben ik van de examens vanaf, dus dat gaat zeker perfect. lukken. Ah, Mijn perfect. examens zijn dit jaar heel vroeg, dus ik heb ook vroeg vakantie. <laughs> <laughs> daar ben ik niet kwaad van. <laughs> dus... Goed, dan, uh, dus normaal komt er elke twee weken een nieuwe podcast Inderdaad. online van moi. Uh, C.G., onze Studio 100 podcast. Dus wij horen u graag de volgende keer terug. Bedankt voor het luisteren tot de volgende keer. Dag.